In Amsterdam is de jaarlijkse museumnacht aan de gang. 45 culturele instellingen zijn tot 2 uur vannacht open. De musea proberen met speciale activiteiten vooral jongeren te verleiden om een bezoek te komen brengen. Zo staat het Rijksmuseum in het teken van geld en de Rijken in de 17e eeuw. In het Van Gogh Museum kan worden gedanst en in het Amsterdam Museum discussiëren jonge kunstenaars over macht.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 Deze week 23 stijgers, 1 zitten blijven, 13 dalers en 3 nieuwe binnenkomers. En we er ook 3 platen uit de lijst moeten verdwijnen. Shakira, Pitbull, Rabiola na 16 weken. Jim Harrison, en Adam Levin, Stereo, Hearts na 13. Jean-Paul, Alexis Jordan, God for Love You na 12 weken. We are not call and errors. We found love. Komende straks nog aan. zo'n dus 9 weken. En daarmee de snelste stijgers. Snow Patrol. Call it out in the dark. Met 20 plaatsen. De snelste stijgers. Wat het Chili Peppers? The yeah, Adventure of Rain Dance Maggie staat over 16 weken genoteerd. En daarmee het langst van allemaal.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 Diana Bromfield die zingt over de best teacher I ever had. En dat gaat natuurlijk over Amy McDonald. Deze dame valt nog onder het platenlabel van die dame. van Amy Winehouse natuurlijk heb ik het over, maar wie. wie. Zoals we weten, onlangs overleden. Kijken wij even achterom: Cobra Starship en Sabi. You make me feel new, Bin op nummer 30. 29 is voor Hot Shell Rate Tonight Tonight. 28 Snow Patrol, this is everything you are. Flo Rida in de vierde week: vijf plaatsen omhoog met Good Feeling. Komt op 27. 26 Blijven staan: Elena, de Midnight Sun. Dat alles in haar zesde week. LMFVO, Sexy and I Know. Het in de vierde week van 29. Omhoog naar 25. Van 27 omhoog naar 24 in de 5e week. William Tatation, Jut in the Dark. En de Natalia Kills Champagne shower in de 12 week week 2:2 plaatsen omhoog naar 23. Liena, Juan Mengen, een Momento van 28 naar 22. En Diana Bronfield, Lil Twist en The Fooling in de 5e week omhoog van 23 naar 21. 20 Mika, Alemiri zakt in de 9e week ook 9 plaatsen. Lloyd Andrew 2000, Lil Wayne Dedicated to My X I Miss That. In de 13e week zakken zij van 17 naar 19. Deze gaan we weer omhoog. Tidy en Luke keep waiting. Met alles in de vijfde week omhoog van 24 naar 18. Zometeen voor jou de nummer 15. Pixelot of About Tonight. Het ritme van Zandvoort ook op tv ZFM, Text TV Op kanaal 45 ZFM a pair of shoes Cause I'm so over you And it's all about tonight I'm going out with the girls Ready to show up the boys I'm a freaky, baby. I'ma make sure that your peach feels a peachy, baby. Tijd stormen ze naar boven Pitbull en Mark Anthony Rain Over Me. Van plek 21 alweer naar 14 toe. En voor Pixelot All About Tonight in de zevende week 7 zeven plaatsen omhoog van 22 naar nummer 15. Voordat wij de top 10 induiken heb ik nog één plaat voor je. Buiten de top 10 vinden we op nummer 13. In de zesde week 3 plaatsen omhoog Britney Spears in haar single Criminal. He knows he laughs, he's unreliable He is a sucker with a gun I know you told me I should stay away I know you said he's just a drug or stray He's a bad boy with a tainted heart And even I know this so ain't smart Fun, fun, fun, fun The man's a snitching, unpredictable He's got no conscience, he got none, none, none, none oh, oh. Landfors Radio tijdens de Euro Breakdown. En deze dame gaan met QMO weer drie plaatsen omhoog van 16 naar een nummer 13. Op nummer 20 deze week Mika Le Midi in de negende week zakte hij vanaf 11 naar 20. Lloyd, Andrew 2000, Lil Wayne, dedicated to my ex in de 13e week twee plaatsen, zakken naar nummer 19. Tady en Lick Keep Waiting in de vijfde week zes plaatsen omhoog van 24 naar 18. Rienna Man Down in de 14e week zak het van 9 naar 17. Jennifer Lopez en Papi zak 6 plaatsen van 10 naar 16 in de 12e week. Pixelot, Tonight van 22 omhoog naar 15. Pitbull en uh, Mark Anthony, Rain Over Me in de 4e week uh, 7 plaatsen omhoog van 21 naar 14. Ik ben die speersoort met Kreml in de 6e week, dus omhoog van 16 naar 13. Oven Harris, Cleese Bounce zakken van 7 naar 12. Van 8 zakken naar 11. David Guetta, Sia, Titanium. En ook Meurs, Merce, Hartschip, Sabit zakken in de 9 week voor hem van 16 van 6 trouwens naar nummer 10. Dat we weer een overzicht van nummer 20 tot en met 10, mocht dat je nou allemaal te snel gaan. Vanaf 5 uur staan ze allemaal weer op internet ww.zfmzandvoort.nl en dan even op de vrijdag 3 uur uw breakdown nummer 9 zie je dan staan Jason de Rulo. Ja.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 See how we big, girl? This is it, girl. Give me twenty-five.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 Jason Oelo, Ed Girl. ZFN, ZFN. Westkust, weerbericht. bericht. En vandaag waren er wat wolkenvelden, maar die zijn langzaamaan verdwenen uit onze regio. En vanmiddag werd het zo'n graad of 17. En vanavond in de komende nacht dan raakt het wel weer bewolkt. Het blijft wel droog. En de wind wijt matig uit het zuidoosten en de temperatuur daalt naar een graad of 11. Morgen ook bewolkt en vooral in de ochtend kon er wat lichte regen vallen. Veel voorstellen, dat doet het niet. En in de middag dan zien we wellicht nog even de zon. Maximaal 16 graden en dan waait een zwakke tot matige oostelijke wind. Zaterdagavond, zondagnacht, en is het ook bevolkt, maar het blijft wel droog. De wind die draait van, noordoost na, van oost naar noordoost is uh, matig verkracht. De temperatuur daalt naar de waarde rond de 10 graden. Zondag, dan heb ik flinke periodes met zon. Het blijft overal een droog.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 Komen we op dat top 5 van Europa. Vinden wij een plaat die vorige week nog heel hoog stond. Zo hoog dat niemand hoger stond dan deze dame. Work Fraser, Something in the Water zakt van 1 naar 5. En dat hadden we zien haar de negende week. Zometeen van 12 naar 4. Coldplay en Paradise. I to mm see -hmm.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 Turn Me On is de eerste van de top 3. Straks voor jou nog de nummer 2. Bruno Mars Mario. De nummer 1 hoor je even voor de klok van 5 uur. <lacht> Positie Deze week. In zijn geval pakt het eigenlijk wel goed uit, want vorige week nog op 4. Deze week omhoog naar nummer 2, dat alles in de 8e week. Daarvoor David Guetta, Nicky Meyer, Tourmillion Me ook 8e week in de lijst van 5 omhoog naar 3. Callplay Paradise in de 7e week van 12 omhoog naar 4. En Fraser, Something in the Water vorige week nog bovenaan de lijst. Nu actie ze vier plaatsen naar vijf, dat alles in haar negende week. Ik denk dat wij een nieuwe nummer 1 hebben. De plaats van vorige week nog op nummer 2. We gaan dus een plekje verder omhoog in de negende week. Gotcha en Kimbra, somebody that I used to know. You felt so happy I was just recalling